Ek met het NOS-journaal. België krijgt bij het onderzoek naar de drone-incidenten hulp van Groot-Brittannië. De Belgische minister van Defensie, Franken, heeft de Britten om hulp gevraagd... en hij bedankt ze voor de snelle steun en solidariteit. Bij Belgische luchthavens werden afgelopen weken enkele keren onbekende drones gezien. De Britse stafchef van het leger noemt het aannemelijk dat Moskou erachter zit. Ook Frankrijk en Duitsland hebben hulp gestuurd naar België. China heeft bevestigd dat er uitzonderingen zijn gemaakt op het exportverbod voor chips van chipfabrikant Nexperia. Een Duits bedrijf dat auto-onderdelen maakt, kondigde donderdag al aan dat het een uitzondering kreeg. Het is dus niet zo dat het exportverbod helemaal is opgeheven, zoals eerder vandaag leek. Het Chinese exportverbod werd ingesteld nadat de missionair minister Karremans had ingegrepen bij de Nijmeegse chipmaker... Het kabinet deed dat uit angst dat de Chinese eigenaar belangrijke kennis uit Europa zou weghalen. Nog voordat orkaan Fung Wong aan land kwam in de Filipijnen zijn al zeker twee mensen omgekomen door het noodweer. De orkaan is inmiddels geland met windstoten die kunnen oplopen tot boven de 200 km per uur. Ook valt er veel regen. Een miljoen mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De politie heeft twee middenjarige jongens aangehouden voor een explosie gisteravond bij een bedrijfspand aan de Galgedijk in Maarsen, meldt RTV Utrecht. De jongens konden ter plekke worden aangehouden. Na de explosie brak brand uit, de brandweer heeft de vlammen geblust. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Vorige week was bij het gebouw in Maarsen ook al een explosie, toen werden bewakingscamera's opgehangen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Lokaal kan wat mist ontstaan. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen opnieuw een afwisseling van zon en wolken. Later meer bewolking en tegen de avond volgen buien. Het wordt morgen een graad of 11. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 You. Me?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 We're <laughs>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 Jij ja, een t t t t t t Det var kanalen över land. Jag trodde aldrig att jag hade så full. Men annars skrev och sa jag ik: ingen båt. Jag är en väldigt väldigt vacker själ som nu tyvärr är väldigt främmande för mig. Men det finns inget som behöver förklaras. För i mina ögon är hon alltid en een